Straat. En ik zeg, ik ben een erva ervaringsdeskundige, ik slaap er met mijn neus bovenop. Alle bewegingen, geluiden, et cetera, et cetera, die krijg ik mee op vrijdag en zaterdag. En ik kan gewoon zeggen dat er een hoop verbeterd is. Mede door die groep die de mensen in de gaten houdt in de Haltestraat die mensen aanspreekt. En wat ik eigenlijk het allerbeste vind is... wat ik er dan van meegekregen heb, is... dat men kans ziet om eh, bij Centerparks... zo heet het toch, of heet het anders... bij Centerparks al in de gaten houdt... welke groep, groepjes eventueel... een keleren zou je zouden kunnen maken in Zandvoort. Dat houden ze al bij. Dus ik slaap er met mijn muis bovenop... en ik zou eigenlijk willen zeggen aan u... Want u bent daar ja, zeer leidend in, in dat gezelschap. Met een lange ei in dit geval. Juist. Ik zou zeggen, ga lekker door met broeden. Dank u wel. Uh, meneer Steegman, ik reageer even heel kort niet als voorzitter. Maar ik dank u uh, voor de complimenten die u aan de werkgroep Haltenstraat geeft. Want u heeft denk ik op een uitstekende wijze omschreven... wat de goede en gewenste effecten zijn van wat die werkgroep doet. En daarom zei ik net, ik sluit alleen maar aan om taart uit te delen daar... Of om een foto te maken als waardering voor wat zij doen. En daarom wijk ik even af van het protocol. Ik ga verder met de tweede termijn. Meneer Paap. En daarna ga ik naar meneer Hendricks. Ja voorzitter, ik ben eigenlijk uh, benieuwd uh, uh, wat de VVD hier nou van vindt. Want mijn vraag was natuurlijk in de eerste termijn ook. Oh, neem het nou gewoon uh, mee uh, in de APV en tast het daar af. Dus ik ben benieuwd uh, of uh, de VVD de motie wil intrekken en uh, we wachten tot daar de uitkomst van uh, bekend is. En dan eventueel nog eens een keer terugkomen met de motie. Dank u wel meneer Paap. Dat is eigenlijk de kernvraag waar iedereen een beetje op zit te wachten. En voordat ik u allemaal het woord geef, geef ik hem toch eerst aan meneer Hendricks. Want ik zie allemaal handen. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. En ook uh, dank uh, voor uw woorden net... Uh, ik kan met de toezegging die u zegt om het mee te nemen in het APV-traject kan ik instemmen. Daar ben ik heel blij mee. Uh, hopelijk zorgt dat er ook voor dat, uh, dat die proef er komt. Uh, dus dat kan ik ook aan de heer Paap antwoorden. Ik trek de motie niet in, uh, maar ik hou hem dan boven de markt uh, en ik laat hem op deze manier uh, uitvoeren. Ja. En ik hoop dat het op deze manier dat hij uh, uitgevoerd wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Heeft iemand na deze woorden nog behoefte om iets daarover te zeggen in tweede termijn... Ik zie dat het niet het geval is op meneer Beelen na. Meneer Beelen. Voorzitter, hartelijk dank. Ook dank aan de VVD om hem in ieder geval aan te houden... ...zodat we dat in een later termijn ook nog eventueel kunnen bekijken. Maar ik zou wel een punt willen maken wat dereguleren hier betreft. Want de CDA staat in beginsel positief over tegen dereguleren. Maar dereguleren mag nooit een doel op zichzelf zijn. En wat ons betreft gaat die vrijheid die we dan mogelijk ook geven... ...gepaard met een verantwoordelijkheid. Um, en wij zijn blij dat de vraag wordt teruggelegd waar die hoort te liggen. Um, en dat wilde dat wil ik nog even toevoegen namens het CDA, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Belen. Ik kan merken dat er verkiezingen langzaam aan zitten te komen. Dat heb ik niet alleen over u, meneer Belen hoor. Het is al wat breder bekend. Goed. Nee, zeker niet, meneer Steegman. Wij gaan door naar het volgende agendapunt en dat is de motie Watertorenplein. En die motie is door OPZ voorbereid, doordacht. En ik denk dat meneer Berendsen zit te popelen om die te benoemen. En meneer Berendsen, eh, het college is nu aan deze tafel met één zetel vertegenwoordigd, ook voor de luisteraars thuis. Dus de wethouder die dat gaat behandelen, schuift nu aan naast mij. Maar u kunt alvast beginnen en dat is meneer Demmers. Meneer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Um, ik zal zo de motie uh, voorlezen, uh, maar ik denk dat het goed is om die uh, even wat in te leiden. Graag. Um, we hebben eind vorig jaar hebben we zeg maar uitgebreid uh, gesproken over het, uh, de plannen rond het waterdoorplein. En een van de uh, zaken die daarbij toch wel speelde, is de onrust die ontstaan is door de mogelijkheid om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. Um, ook in zeg maar, het aspect van rond de uh, grondexploitatie komt naar voren dat um, uitstel van plannen kost veel geld. Um, dat is nou eenmaal zo. Uh, dat is enerzijds omdat het leidt tot kostenverhogingen, uh, renteverlies. Maar anderzijds ook aan gemis aan inkomsten, WOZ-waarden, etc. Ehm Daarbij is een aspect van, je maakt bestemmingsplannen en die maak je natuurlijk niet voor niets. En ik denk ook dat het logisch is dat bewoners zich op een gegeven moment er toch van uit mogen gaan dat die bestemmingsplannen een bepaalde waarde hebben. En dat die niet zomaar voor niets bij het oud vuil gezet worden. Dat zijn twee redenen om zeg maar, deze motie in te dienen. En ik zal hem even voorlezen. Graag constaterende de raad van de gemeente Zandvoort... in vergadering bij op dinsdag 24 januari 2017... constaterende dat het college van voornemens is, het voornemen heeft de ontwikkeling van het Waterdorplein... van nieuwe impulsen te voorzien. Ten aanzien van deze ontwikkeling geen plan van eisen is opgesteld... anders dan het figerende bestemmingsplan. Dat dit figerende bestemmingsplan plan, pas na zeer uitgebreide... en langdurige discussie met alle betrokkenen... inclusief de direct aan- en omwonenden te stand is gekomen en dat de gemeenteraad op 24 maart 2016 een voorstel heeft aangenomen... dat een eventuele wijziging van het vigerende bestemmingsplan mogelijk zou maken... maar dat hierbij, in dit voorstel, geen aanvullende voorwaarden... over wat die wijzigingen dan in zouden moeten houden, zijn gesteld. Overwegende dat met het aannemen van het raadsvoorstel van 24 maart 2016 voorbij is gegaan... aan de belangen van de directe omwonenden... die, dit raadstel, die in dit raadsvoorstel ook op geen enkele wijze zijn gekend dat het voor de gemeente Zandvoort van belang is... dat nu eindelijk invulling wordt gegeven aan bebouwing van, de water, van het Watertorenplein... en dat elke verdere vertraging onnodig is... en voor de gemeente Zandvoort een fors financieel nadeel inhoudt... dat een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan... vrijwel zeker leidt tot een afwijzende reactie van benadeelden aan en omwonenden... waarbij een tijdrovende gang van zaken naar, raad, naar de Raad van State niet uitgesloten mag worden. Daarom roept het college op in overleg te gaan met de architecten... Die Geheel op eigen initiatief voorstellen hebben gedaan tot de van het Watertorenplein. Om te komen tot een zodanige aanpassing van die voorstellen. Dat deze binnen het figurerende bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd. Alle aan dus aangepaste voorstellen binnen een half jaar aan de raad aan te bieden. En gaat over tot orde van de dag. Dank u wel meneer Bielsen. Zijn er vragen ter verduidelijking? Daarna gaan we het rondje debat in. Meneer Paap. Ja voorzitter. Ik vind de rare opmerking van de heer. Meneer eh, Berendse, over uh, er is niet geparticipeerd of iets dergelijks, had u het daarover? Meneer Berendsen. Ik heb aangegeven dat zeg maar, bij het raadsvoorstel van 24 maart er helemaal niet gecommuniceerd is met de direct aan en omwonenden wat die daarvan vonden. En ik denk dat zeg maar, op het moment dat je bestemmingsplannen eh, opstelt, daar gaan bewoners vanuit eh, dat je daar een bepaalde waarde aan kunt ontkennen, ontlenen. En ik denk dat het goed is dat op het moment dat je van plan bent om daarvan af te wijken, om dat dan in ieder geval toch ook even te sonderen bij mensen die daarbij betrokken zijn geweest allemaal vragen ter verduidelijking... of wilt u het debat aangaan? Goed. Uh, meneer Cohen en daarna meneer Metters. Ja, dank u wel. Ik zou graag willen weten... wat uh, meneer Bergensen onder het programma van Eisen uh, verstaat. Meneer Bergensen. Nou, het programma van eisen dat is in ieder geval zeg maar, eh, datgene van wat in het bestemmingsplan is opgenomen. Want ik denk dat dat in ieder geval een plan eh, van eisen is. Eh, hoogtes, breedtes, eh, contouren, eh, bouwoppervlak, et cetera, et cetera, Maar je kunt aanvul daarbij aanvullende eisen stellen. Hè? Bijvoorbeeld van als je gaat voor een plan met witte huisjes. Van hoe garandeer je bijvoorbeeld dat die huisjes wit blijven? Of hoe garandeer je dat die rode daakjes rood blijven? Kortom, je kunt daarbij een aantal aanvullende voorwaarden wellicht stellen... Eh, het is niet noodzakelijk, maar het kan in principe wel. En dat is niet gebeurd, bij mijn weet. Dank u wel, meneer Berensen. Meneer Metters. Voorzitter, dank u wel. Uh, ja, mijn vraag is toch nog uh, opnieuw... nadat de heer Papert het eigenlijk gezegd heeft. Op, uh, uh, in maart vorig jaar zijn er natuurlijk wel degelijk uh, zijn er afspraken gemaakt. En die afspraken die staan ook heel duidelijk in het raadsvoorstel... Uh, wat toen aangenomen is... En, nou, ik zou het bijna willen voorlezen. Omwonenden, inwonersbelanghebbenden, uh, die zijn erbij betrokken. Houden van informatie en reactieavond. Uh, bijzondere reactieavond. Uh, ze worden gekend in het resultaat. Omwonenden worden erbij betrokken. En, ja, dat vind ik dan nou wel heel opvallend, dat... Uh, ik weet niet of de heer Berendsen dat wil... of dat ook zijn bedoeling ook is... Uh, dat hij uh, daarmee zegt van... ja, de bewoners omwonenden zijn er niet bij betrokken. Want dat is wel degelijk gebeurd. Dat is ook afgesproken in de tijd. Dus dat is ook mijn vraag aan de heer Berendsen. Hoe, hoe ik dat nou moet zien... De, dat er niet uh, be, uh, mensen bij betrokken zijn. Want het voorstel was toen heel anders in Maart... en het is ook anders uitgevoerd. Heer Berendsen. Ik denk dat meneer Mertens... Uh, een ander raadsvoorstel heeft... Uh, onder zijn ogen als ik... Uh, uh, zeg maar, ik heb hier de mededeling aan de Raad van 24 februari 2016. En dat is het voorstel wat in de tijd gevolgd is. En daarin staat eh, het college vraagt uw raad de bereidheid uit te spreken om deze afwijking of partiële eh, spreiding indien de definitieve plankeuze dat noodzakelijk maakt in procedure te gaan brengen. Dat is iets anders dan wat meneer Mertens zegt. Eh, er is natuurlijk, is er na, nadien zijn er nog allerlei inspraakavonden geweest. Als meneer Mertens daarop doelt, dat klopt. Ja, en daarop zijn ook eh, zeker eh, door omwonenden en aanwonenden en andere betrokkenen zijn daar bezwaarig uit ten aanzien van de afwijking van het bestemmingsplan voorzitter. Uh, meneer Mettes als ja. eerste, meneer Papen, dan u. Ja, dank, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil de heer Bidens dan wijzen op het gewijzigde raadsvoorstel... Uh, ...naar leiding van de commissievergadering van 9 maart 2016. En in dat stuk, wat ik dus net uh, heel snel... ...maar ik wil hem wel kortere voorlezen... Maar ...heel snel voorlas, wordt wel degelijk over... Uh, ...die inspraak en betrokkenen uh, raadplegen uh, betrokken, uh, gesproken... Ik wil nog een andere uh, vraag stellen uh, en die is dan gericht aan de OPZ-fractie... want uh, die zijn in de maart-situatie van het vorig jaar... Uh, hebben ze ingestemd uh, met uh, dit uh, raadsvoorstel. Uh, moet ik daaruit nu concluderen dat OPZ nu gaat draaien... en dan met een heel andere, heel andere uit, uitspraak komt? Meneer Berensen. Meneer de voorzitter, ik maak bezwaar tegen de opmerking van meneer Metters... dat wij aan het draaien zijn... Eh, want dat is, ik vind dat ook een beschuldiging die slaat echt helemaal nergens op... en past volgens mij ook niet in dit debat. Eh, er is, zeg maar, toen de tijd is aan ons gevraagd van... Zijn jullie eventueel bereid om akkoord te gaan met een, met een wijziging van de bestemmingsplan? En daarop heeft toen de OPZ-fractie gezegd ja. Waar het nu in feite om gaat, en dat is ook de strekking van de motie... en dat wil ik dan nogmaals een keer, want ik begrijp het tumult eigenlijk niet... en ik begrijp ook niet waarom u niet allemaal meteen voorstemt. Wat ik, het, enige wat ik vraag, het enige wat ik vraag is van... college, ga nu nog eens met de architecten om de tafel... En kijk toch of je zeg maar, de plannen niet zodanig aan kunt passen dat ze passen binnen het bestemmingsplan. Dat scheelt namelijk een heleboel ergernis. Dat scheelt namelijk een heleboel ellende. En dan kunnen we snel zaken doen. En dan kan bij wijze van spreken dit jaar kan de schop nog de grond in. Ik zeg niet dat het moet. Ik zeg niet dat het kan. Ik zeg alleen maar van college onderneem die poging nog eens om te kijken van of dat toch niet gerealiseerd kan worden. Wat is daar mis mee? Dat begrijp ik niet. Meneer Paap. Ja. Voorzitter, ja, het wordt een beetje komisch eigenlijk. <laughs> nou, dat het komisch wordt, mag ik dat niet zeggen? Leer raar. Leer nee, Paap, ik vind het gewoon verder. een beetje raar. Kijk, de Raad heeft besloten dat uh, uh, uh, een bestemmingsplan... buiten uh, uh, het bestemmingsplan gebouwd kon worden, eventueel. Okay. Nou, jawel, dat heeft de Raad besloten. De raad nee, heeft besloten dat er niet? een mogelijkheid is tot wijziging van de bestemmingsplan. Dat is iets heel anders. Ja, nee, nee. Dat nee er is geen wijziging u van de bestemmingsplan. Ja, nee. Heren. Ja. U heeft het genoegen om via de voorzitter te spreken. En als u zegt, meneer de voorzitter, dan is dat precies twee seconden. Dus is een tip gratis aan u allen. Ik merk dat dat lastig is. Zullen we proberen dat wel te doen? Meneer Paap heeft het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik mag nog niet het debat in hè, om te zeggen van, wat ik ervan vind. We gaan gewoon het debat nee, in. Hè. Oh, nou, dank u wel. Nou, voorzitter, dan begin ik maar meteen. Sociaal Zandvoort vindt de motie overbodig. Eerste instantie waarom, ik zal meteen uitleggen. Hè. De coalitie heeft afspraken gemaakt wat betreft de Watertorenplein. Uh, het college, zal, u zegt, kom met binnen een half jaar nou uh, met een plan. Nou, ze, dat half jaar, dat is geloof ik juni, ko, uh, komt het college al uh, met een plan. Nou, laten we daar nou eens een keer gewoon op wachten. Waarom nou meteen? Het college zit uh, net uh, een paar dagen hier... en u komt al meteen met een motie. Geef nou het vertrouwen eens een keer aan het college... en wacht nou eerst een keer af tot ze met een plan komen. En daarna mag u een motie indienen, of weet ik van wat u doet... Maar wat nou is een keer gewoon rustig af? Iemand anders in eerste termijn. Mevrouw Gurenson, dan meneer Cohen en dan meneer, Mevrouw Rietkerk. Mevrouw Beurensson. Dank u voorzitter. Uh, 24 maart 2016, het uh, gewijzigd raadsvoorstel waarin wordt aangegeven van. Uh, in te stemmen met indien noodzakelijk naar de DVT plankeuze en afwijking, zeker een partiële herziening van het voor de Waardhordeplein vastgestelde bestemmingsplan Middelboulevard in procedure te brengen. Uh, de enige partij die voor dit uh, uh, uh, tegen, heeft gesteld, tegen, uh, tegen, tegen heeft gestemd bij dit voorstel, is de VVD geweest. Dus als je kijkt naar de motie, dan zeggen wij dat is in lijn met hetgeen hoe wij er toen tegenaan keken en nog steeds kijken. Um, het bestemmingsplan is in 2009 is, uh, vastgesteld en uiteindelijk Raad van State... en in 2012 onherroepelijk geworden. Dat is vijf jaar geleden. Uh, wethouder Demmers, vorige week nog, uh, uh, anderhalf week geleden nog, raadslid Demmers... zei hier in deze gemeenteraad dat het natuurlijk ook ging om een uh, rechtszekerheid van een bestemmingsplan... en dat je pas op een, uh, met een bestemmingsplan aan de gang zou moeten gaan. Hij noemde het zelf ja, na een jaar of zeven, acht, want dan is het de tijd richting de herziening. Um, wat nu gebeurt is niet in jaar zeven of niet in jaar acht. Um, er is nog steeds, en ik blijf het herhalen... en dat is ook hetgeen wat uh, wethouder Demmers dan moet kunnen beamen... en waar hij zich feitelijk bij neer zou moeten leggen... nog steeds een raadsbesluit van deze raad om het Watertorenplein niet op te pakken. Als dat besluit is genomen, zou dat ook betekenen... dat je op dit moment op het Watertorenplein niets doet. En als je al iets zou doen, dat je dat doet binnen de kaders die er liggen. En een van de kaders die er liggen is het bestemmingsplan. Um, vanuit die optiek... Um, en je gaat op die manier redeneren... zou je ook als raad consistent moeten zijn... in je eigen beleid en je eigen beslissingen. En je moet confirmeren in het eerder genomen besluit. En daarbij zou je deze motie op dit moment moeten omarmen. En daarom zullen wij ook op dit punt voorstemmen. En we hopen dan ook dat de raad, raad ook is indachtig is in haar eigen besluit. Dank u wel. Dank, mevrouw Keuronschond. Meneer Cohen. Ja, dank u, de voorzitter. Ja, ik. toen hij vandaag deze motie... Uh, toen lezen kwam, toen verbaasde mij het. Want ja, zoals u weet, zoals velen weten, ben ik uh, eigenlijk met het initiatief uh, begonnen om het Watertorenplein uh, los te trekken. Het zat namelijk helemaal verzand en vastgehoest. Er was geen capaciteit, er, was geen, er waren geen middelen enzovoort. En dat heb ik mede gedaan, omdat OPZ een groot voorstander daarvan was. Dus iedere keer als ik met mijn verhaal terugging naar het OPZ... waar ook meneer Bergens toen de tijd deel van uitmaakte... dan was het altijd, ja, ga je gang. Uh, de volle vrijheid, bij zijn helemaal voor, enzovoort. Nou, ondertussen is, is er een tijd voorbij gegaan. En dan... dan Verbaasd mij dat nu deze motie uh, tevoorschijn komt. Want dit is tegelijkertijd en versnellen. En nog een keertje op de rem staan ook. Dit, dit, dit, dit, ja. We slaat het op dit. Dan uh, een ander verhaal is. Ja, als meneer Birgens het heeft over een plan van ijzer. Dan denk ik dat in het zogenaamde bedrijfsleven, waar meneer Berens het ook altijd over heeft... dan kun je inderdaad bij een afgerond project zeggen van... ik maak een initiatieffase, een, uh, een programma van eisen, een, een uh, definitiefase enzovoort. Al die fases kun je keurig doorlopen. Maar het is bij een maatschappelijk project zoals het hier is... is dat niet aan de orde. Een beetje aan de orde. Hier lopen fasen, initiatief, uh, programma van eisen, definitiefasen lopen dan, door elkaar heen. En een aantal elementen vanuit die definitiefase, die zijn al geweest. Dat het niet volledig is, dat het nog niet 100% af is, tuurlijk niet. En daar ben ik, meneer Paap ook, eh, volg ik daarin. Want laten we eerst de voorstellen van het college dan daar, daarmee afwachten. Want er moet nog een aantal dingen, moeten er gewoon uitgezocht worden. Dus in die zin, ja, dit was eh, wat ik van vind... Dank u wel, meneer Cohen. Mevrouw Rietkerk. Ja, in wezen zeg ik ook: het is een van de projecten waar uh, het college zich uh, mee bezighoudt de komende anderhalf jaar. Dus ik ben erg benieuwd hoe meneer Demers hier nu tegenaan kijkt. En ik ben erg benieuwd naar zijn uh, standpunt over, dit, uh, over deze motie. Mevrouw van der Plas stak de vinger nog op in eerste termijn. Ja, Dank u, voorzitter. Ja, D66 wijzigt haar mening ook niet en uh, gaat ook niet mee met de motie. Onlangs nieuwe afspraken gemaakt en wij wachten even af waar uh, de wethouder mee komt. Goed. Zullen we de wethouder eens het woord geven? Wethouder Demmers. U mag uh, reageren. U mag de rechterknop indrukken. Neem je tijd, hoor. Uh, uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja... Allereerst wil ik de Oudere Partij bedanken voor het meedenken. Het is altijd heel belangrijk bij uh, dit soort uh, onderwerpen. En uh, ik wil toch uh, mezelf uh, en het college ook houden aan de afspraken die gemaakt zijn. In de afspraken en de uitgangspunten van het uh, nieuwe college. En daar staat... Het college zal mede aan de hand van een kaderstellende consultatie van de raad een nieuwe afweging van de plantselectie doen. En daar hou ik me dus aan. En uh, de motie behelst eigenlijk dat, uh, naast dat wat ik net noem... dat er uh, de omwonenden of uh, belanghebbenden in, in een wat ruimere zin... intensief worden meegenomen. Dus um, de gedachten in deze zijn... Uh, we houden ons aan de afspraken. We gaan uh, voor de nieuwe weging gaan we weegfactoren voorstellen. De omwonenden zullen de belanghebbenden of de mensen die uh, enige lijn nadeel van zouden kunnen ondervinden... Uh, worden uh, wederom benaderd. En zo uh, houden wij ons uh, aan de afspraken als het gaat over het Watertorenplein. En u zult daar uh, op uh, zeer korte termijn over geïnformeerd worden. Dank u wel, meneer Demmers. <coughs> ik kijk rond in een tweede termijn. Voorzitter, dan zou ik eigenlijk uh, nog willen toevoegen aan uh, mijn betoog. Meneer dat Demmers, dat ik, dat, ik de dat ik de motie ontraad. Goed, dank u wel voor deze zeer volledigheid. Ik uh, ga even opschrijven wie in tweede termijn het woord wil. Want ik zie een aantal vingers. Meneer Metters zag ik, meneer Beertsen zag ik iets eerder. Meneer Paap, dat is hem in eerste termijn, of in tweede termijn, sorry. Mevrouw Geurgenson, mevrouw Van der Veld. Goed, nou, meestal gun ik iemand nog wel een restantje, maar... Ik weet niet of ik dat vanavond ga doen. We gaan in deze volgorde maar rond. Meneer Mertens. Dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA is uh, duidelijk geweest van het begin af aan. Vorig jaar, in maart. Dat hebben we gesteund. Uh, heel duidelijk wat er staat in het uh, raadsvoorstel. En het CDA is ook duidelijk als het gaat om de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie is tot stand gekomen. Die hebben afspraken gemaakt... Dat is politiek bedrijven. En zoals de wethouder terecht aangaf, uh, is er een passage opgenomen over het Watertorenplein. Uh, hij is voorgelezen, de heer Paap heeft het over gehad, ik heb het van uh, D66 gehoord. Uh, aan de slag, het CDA wil vast blijven. Aan de, aan de slag wethouder, en wij steunen deze motie helemaal niet. Meneer Berensep. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik wil even in het kort even reageren op een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. Allereerst uh, Sociaal Zandvoort, die zegt van wacht op het plan college. Nou, dat zeggen wij ook, van wacht op het plan college. Alleen we geven het college de vraag mee en zeggen van college, als je nu uh, toch in gesprek gaat met, uh, met allerlei partijen, voor het maken van de nieuwe planselectie, neem dan als insteek mee naar de architecten... van joh, kijk nog eens even of je je plan aan kunt passen zodanig dat het past binnen het bestemmingsplan. Dat versnelt de hele procedure. Een eh, opmerking in de richting van meneer Cohen is... ja, het is ook zo dat het initiatief bij OPZ vandaan komt om te zeggen... van laten we nou eindelijk eens een keer wat doen op het Watertoerenplein. Ik ben hier zelf in 1984 komen wonen... Meneer de voorzitter, en sindsdien praten we al over de invulling van het watertorplein. Vroeger stond er nog een bloemenstalletje van meneer Schoorl, geloof ik. Die is al, volgens mij, is die al twintig jaar weg, want er zou meteen gebouwd worden. En in de tussentijd zijn er allerlei plannen gekomen, maar er is helemaal niks gebeurd. Ja. Wij zijn als OPZ de aanjager van dit project geweest. En meneer Cohen, toen hij nog bij onze partij zat, is daar meer de uitvoerder van geweest. Maar wij hebben nooit tegen meneer Cohen gezegd van meneer Cohen, ga nou eens met een architect praten. Geef hem de volledige vrije hand. Je hoeft je van je bestemmingsplan iets aan te trekken. Uh, laat hem maar lekker rotzooien en kijken met welk plan je komt. En we zien daarna wel hoe we dat in kunnen vullen. U zat er al op te wachten, denk ik. Hè? Ja, ik bestrijd me even, even is gaan. is er, hoor. De eerste Ik, bestrijd, de ik, liep me even gaan. ik bestrijd dit. Ik bestrijd dit. Is, dit is pertinent niet waar. Voldoende, denk ik. Uh, en ik stel voor dit onderdeel ook maar niet meer verder uit te diepen, meneer Beertsen. Het is voor deze discussie volgens mij niet relevant. gaat nou, u verder met de inhoud. Ik denk namelijk dat het wel relevant is. Want kijk, op het moment dat je een opdracht geeft aan nee. iemand... Meneer Berendsen, het is niet relevant. Het gaat niet over de motie, het gaat niet over de motie namelijk. Het, ga, ja? het gaat om, ik ben het er niet mee eens, eh, want het gaat om zeg maar, een opmerking die meneer Cohen maakt. En ik denk dat ik het recht heb om daarop te antwoorden. U heeft daarop geantwoord en ik vind dat op dit moment voldoende. Nou, dat is wel jammer. Meneer de voorzitter, de wethouder zegt van... hij wil een afmerking maken met de planselectie. De bewoners meenemen, iedereen meenemen. Dat is allemaal aardig. Meneer Metter zegt, we moeten aan de slag. Maar het vervelende is, als er zeg maar een procedure komt... tot in de Raad van State, uh, omdat de afwijken van de bestemmingsplan... Meneer de voorzitter, dan weet iedereen dat het nog twee of drie jaar duurt... voordat we echt aan de slag kunnen. En het grote voordeel is, als we nou gewoon een plan realiseren... wat gewoon binnen bestemmingsplan valt... dan kan bij wijze van spreken dit jaar de schop nog in de grond. En ik begrijp niet van waarom de wethouder dit plan... of liever gezegd deze motie afraadt. Want deze motie zou de wethouder eigenlijk moeten omarmen met beide handen. U heeft nog een interruptie, meneer Beres. Ja, meneer, meneer. De voorzitter, vanaf dag nul... En dat is nog voor de nieuwe termijn van de verkiezingen. Was het al bekend dat ik een plan zou zijn die ja. buiten, de, buiten de grens Nikohen, van de bestemming Dus het is. Nikohen. Vanaf... Nikohen, oh, meneer de dat Voorzitter, dat vind ik op dit moment niet relevant. Ja? Ik vraag me af dan waarom meneer Cohen nou wel uitgebreid het woord mag hebben en ja. u niet ingrijpt en waarom u bij mij meteen wel ingrijpt. Meneer Berensen, ontzettend goed dat u zich dat afvraagt. Uh, ik ben altijd bij u allen op zoek naar van waar gaat het heen. En soms heb ik dat vrij snel in de gaten en soms zit ik daar net iets achteraan. En dat is uh, een mens eigen, maar zelfs een voorzitter heeft daar last van. U heeft mij betrapt op mijn niet altijd even alette kant. Scherp. Dank. Uh, we gaan verder. Meneer Paap, want u, u was uh, uit uh, de tweede termijn volgens mij, hè, meneer Binsen. Volgens mij wel, ja. Ja, nee, precies, ja. Ik denk, ik moet het verder niet te kort doen. Meneer Paap. Ja, dank u, ja, voorzitter. Ja, toch vraag ik openzet nogmaals om uh, uh, um toch uh, af te wachten waar het college mee komt. En dan is het vroeg genoeg om te gaan schieten. Voorzitter, uh, uh, de wethouder, die had, uh, vond ik wel leuk, hij zei, binnenkort kom ik uh, met een voorstel. Of met een plan. Wanneer is binnenkort? Ook dat is buiten deze. Orde. Is dat voor juni? Ook dat is buiten deze. Nee, nee, nee, nee, nee. Voorzitter. Ja, Paap, nee tijdens, het gaat uh, over de motie. Ja, het nee, maar dat ging over de orde. motie, want in de eerste termijn heb ik dat meteen meegegeven. Meneer Paap, u heeft mij gehoord. Mevrouw Geurenson. Ja. Dank u, voorzitter. Mogen we het wel hebben over afspraken of dat niet? <laughs> dat hangt er vanaf hoe ver u teruggaat, mevrouw Geurenson. Nou, uh, naar ja. het antwoord van de wethouder. Tien uh, uh, minuten geleden ongeveer. Nee voorzitter, even uit. Even er staat in het, in het, in het uh, uh, uh, uh, de afsprakenkaart. Of uh, hoe heet het? Uh, afspraak, uitgangspunt voor een nieuwe coalitie. Uh, als het gaat om het Watertorenplein is zin één. Het Watertorenplein heeft recent veel emotie opgeroepen in Zandvoort. Nou, dat is een uh, eufemisme denk ik. Zeker als ik nu ook weer hoor hoe de, de, de, de beraadslagingen uh, en het debat hier gaan. Maar waar het om gaat en daar uh, de, de passage verderop... Is wel interessant. Het college is al mede aan de hand van een kaderstellende consultatie van de, van de Raad. Dat werd hier ook al even aangegeven van dat dat gaat komen. Dat betekent dus vooraf, en het, uh, ik heb al gezegd: trouwens, de VVD: van um, vertrouwen is goed. Uh, uh, en wantrouwen uh, is geen uh, controle is geen wantrouwen, want dat is ook de taak die wij hier al hebben als raad. We zijn kaderstellend en controlerend. In dit kader moet je aan de voorkant, in het van plan van eisen moet je kaders meegeven. Een van die kaders die je daarbij meegeeft, is een bestemmingsplan. En als je nou praat over afspraken die je maakt, uh, deze afspraken zijn gemaakt ongeveer een maand geleden. Nog iets korter denk ik. Dat zijn de afspraken die je maakt in een bestemmingsplan, die doen al langer op geld. Die zijn afgesproken, en dat is een breed gedragen afspraak... die we met elkaar maken, is de bestemmingsramp van 2009. Nogmaals gezegd, Raad van State, met name ook richting het Watertorenplein... wat daar al mee heeft gespeeld, is in 2012 onherroepelijk geworden. En wat we nu gaan doen, en we hebben toen ook al aangegeven... is niet denken vanuit een integraliteit, maar kaders loslatend... en een vrije hand gevend, en dan kijken wat er gebeurt. We hebben gezien wat er is gebeurd... Dus ga nu terug, zeker ook naar de kaderstellende rol van de raad. En dat betekent dus niet zoals de wethouder net aangaf... ik informeer binnenkort de raad met de, met de mededeling. Nee, je gaat kaderstellen aan de voorkant, daar zitten wij hier ook voor. En, en vervolgens kom je tot een uitwerking. In dat kader is het heel ook goed, en dat moet ik ook zeggen... Die afspraak die ligt er. En laten we ons nou dat, wat dat betreft ook houden aan onze eigen afspraken. En een van die afspraken die we gemaakt hebben met de bevolking van Zandvoort... is een bestemmingsplan. Daar moeten ze op kunnen vertrouwen. En dan moet het niet hoe het de Raad bevalt om daarmee van af te kunnen wijken. Dat betekent ook de integraliteit die we nogmaals moeten bekijken... met betrekking tot vervallen van parkeerplaatsen. Dat betekent het plan integraal bekijken. En als je nu, geziet, uh, gelet op wat er gebeurd is, kijkt waar we staan en je gaat toch weer in gesprek omdat je er opnieuw wil komen tot een plankeuze... neem dan dit punt mee en kijk wat er mogelijk is. Dat is de vraag die gesteld wordt. Kijk wat er mogelijk is om binnen die kaders... op korte termijn tot uitvoering van een plan te komen. Dat is toch iets wat we hier allemaal willen? Dus als de wethouder nou gewoon op die manier dat gesprek gaan aan kan gaan... dan heb je volgens mij hier uiteindelijk alleen maar winnaars. En dat is hetgeen wat we hier toch willen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Curensen. Mevrouw van der Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, voor ons ligt een motie... waar wat tegenstrijdigheden in staan... ten opzichte van wat er gezegd werd eerder deze avond. Ik neem aan dat ik dat mag aanhalen. Ik heb de heer Biddense namelijk horen zeggen... dat hij eigenlijk hetzelfde wil als de wethouder. Maar dat is niet wat hier staat. Want hier staat toch echt duidelijk in overleg te gaan met de architecten... die geheel op eigen initiatief voorstellen hebben gedaan... tot bebouwing van het Watertorenplein om te komen... tot een zodanige aanpassing van die voorstellen... dat deze binnen het vergerende bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd. Met andere woorden, u zegt dus gewoon... wethouder, u moet gaan praten met de architecten... die moeten het in gaan passen in het bestemmingsplan... Dat is wat u hier zegt. Maar dat is niet wat u daarnet hier heeft verteld. Dat is heel wat anders. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is... persoonlijk vind ik... dat moties van deze orde, deze zwaarte... niet op de dag van een vergadering ingediend dienen te worden. Het zou prettiger zijn als dat eerder bij de raad bekend wordt... zodat je daar ook over kunt praten met elkaar, met je fractie... En ik vind trouwens, als je zoiets wil... Eh, probeer het dan op de agenda van de commissie te krijgen... zodat we er nog breder en nog langer over kunnen praten... voordat het gewoon op een avond als deze zo neergegooid wordt als motie. Ik vind niet dat een motie daarvoor bedoeld is... maar dat is een persoonlijke mening. Dat laatste klopt, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Meneer Berens, u zat al te popelen. Dank voor uw geduld. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ja, mevrouw Van der Veld... U zegt iets over van wat ik gezegd heb en wat ik geschreven heb. Eh, volgens mij komt in de zin die u net voorgedragen heeft... nergens een woord moeten voor. En dat geeft u wel aan. Ik zeg helemaal niet dat de architecten iets moeten. En ik zeg ook niet dat de, eh, dat de wethouder iets moet. Ik... Roep alleen het college om en zeg van als je nou snel actie wil ondernemen, als je nou snel het plan wil realiseren en dat is wat mevrouw Geurissen terecht zegt, dat is toch wat we allemaal willen. Ga dan eens in overleg met de aanbieders van de plannen om te kijken van of je die plannen niet zodanig kunt aanpassen dat ze passen binnen de bestemmingsplan. Dat is het enige wat ik vraag. En nogmaals, ik heb net al gezegd, van, ik begrijp dus de weerstand niet bij mijn collega raadsleden. Ja, ik draag helemaal niks op. Ik zeg niet dat de wethouder iets moet. Ik raad alleen, of liever zeggen we geven hem een raadgeving in. Wat past binnen de afweging van de planselectie van wethouder. Ga nou eens niet alleen aan de achterkant kijken met de bewoners wat je kunt doen. Maar ga nou ook eens met de architecten kijken wat je aan de voorkant kunt doen. Want als je aan de voorkant een probleem oplost... dan heb je aan de achterkant geen probleem meer op te lossen. En dan kan nogmaals dit jaar de schop de grond in. Mevrouw van der Veld. Dank u, meneer de voorzitter. Ik hoor mijn collega net zeggen dat hij gezegd heeft iets niet te zeggen... en dat het ook niet hierin staat. Maar het staat er wel degelijk in. Ik zou niet weten hoe ik dit anders moet kunnen lezen. Want er staat... Huppel de pup de pup, het Watertorenplein om te komen... tot een zodanige aanpassing van die voorstellen... dat binnen het vergeerende bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Met andere woorden, college, ga uw gang, maar dit zijn uw kaders. Op zich niks mis mee als u die kaders wil stellen, maar kom er dan vooruit. ga niet zeggen dat u dat er niet mee bedoelt. Dan had u de motie niet moeten indienen. Volgens mij is in tweede termijn voldoende gezegd... Is er nog vanuit het college behoefte om daar iets aan toe te voegen of zegt de vertegenwoordiger van het college? Dat hoeft niet. Meneer Demmers. Uh, dank u voorzitter. Ja, ik wil toch uh, een klein beetje proberen om samen te vatten wat ik gehoord heb van de geachte raadsleden. Uh, de, de VVD en de oudere partij die willen zo snel mogelijk de schop de grond in. Nou, daar ben ik dus heel blij mee. Uh, de kern van het verhaal is eigenlijk... Uh, u doet het misschien uh, niet helemaal goed... want als u uh, gaat afwijken van het bestemmingsplan, dan komt daar vertraging in. He, dan krijg je allemaal procedures... en dan gaat er helemaal voorlopig geen uh, schop uh, de grond in. Uh, voor zover zijn we het eens. Uh, mevrouw Geuronsson... Die zegt, ja, u heeft een afspraak gemaakt, 2009, definitief 2012. Maar goed, ook in die tijd gaf het al opgang om wat te dereguleren. De bestemmingsplannen zijn niet geen blauwdrukken meer... maar dat heet tegenwoordig ontwikkelingsplanologie... omdat je dus mee moet gaan met de dynamiek... en de veranderende denkbeelden van de maatschappij. Dus zo raar is het niet als je een bestaand bestemmingsplan gaat afwijken. Uh, en dan als laatste wil ik toch even goed noemen dat uh, alle plannen niet uh, sporen met het bestemmingsplan, zoals dat nu uh, figureert. Dus als u zegt uh, u bent voor één plan en uh, dat past iets meer in het bestaande bestemmingsplan dan het andere. En dat ander, dat kiest u dan, dan krijgt u uh, een procedure wellicht tot de Raad van State over plan C. Dus in wezen maakt het eigenlijk allemaal niet uit als het over het procesrisico gaat. Alle planinitiatieven zijn op verschillende onderdelen in strijd met het bestemmingsplan Middenboulevard. Overschrijdingen van bouwgrenzen, voorgestelde functies. Meneer Demmers, wilt u gaan afronden? En uh, zo kan ik uh, voor elk plan nog een aantal afwijkingen noemen die uh, uh, appelabel zijn voor de Raad van State. En het is dan net uit welke hoek u plan A, B of C bekijkt. Dus uh, hier wil ik dan eigenlijk mee afsluiten en uh, u gewoon op korte termijn te informeren wat de uh, aanvliegroute is. Uh, zo gesteld in de afspraken en uitgangspunten van het nu zittende college. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Goed, volgens mij is echt alles wel gezegd wat gezegd kan worden. Wij gaan over tot stemming. Is het nog niet gezegd, meneer Berense? Meneer de voorzitter, het is nog niet gezegd. Want uh, meneer, de, uh, meneer Demmers geeft nu een beetje de indruk... dat ik zeg van u moet alleen met uh, architect A gaan praten... Nee, de motie behelst van dat met alle architecten gesproken wordt... zodat alle architecten de gelegenheid krijgen om, eh, om een ik, aanpassing te maken. Ik heb iets anders het gehoord, maar daarmee is dat aspect duidelijk wat uw okay. intentie is geweest. Dank u wel. Dank u wel. Wij gaan, eh, tenzij OPZ zegt wij trekken de motie in, anders breng ik hem in stemming. Hij wordt in stemming gebracht bij handopsteken. Wie is voor de motie Watertorenplein zoals zojuist uitbundig besproken? Bij hand opsteken graag. Voor zijn de heren Berendsen en Steegman... mevrouw Gurensson en meneer Hendricks. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van partij Veldwits... het CDA, gemeentebelangen Zandvoort... D66 voor zover aanwezig... sociaal Zandvoort, bedrijf van de arbeid... en de heer Posten. Daarmee is de motie verworpen. Dat brengt mij... Op het volgende agendapunt, dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er, wat u betreft, vragen, dames en heren, over de wijze van afdoening? Dames en heren. Meneer Bele, u wilde over de wijze van afdoening iets zeggen. Voorzitter, binnengekomen is een brief van het FNV wat betreft de WMO-checklist en het CDA zal er later nog op terugkomen in relatie tot de mededeling en de actieve informatie van het college met betrekking tot het resultaatgericht indiceren en de verbetering daarvan ten opzichte van de ouderen. Dank u wel. Uh. En wat is uw vraag over de wijze van afdoening, meneer Beekhoff? Voorzitter, Want, u dat brengt mij volledig in verwarring. Dat wij daar terug op zullen. Dat wij, dus wij zullen erop terugkomen als cda zijnde, met betrekking tot dit specifieke ja. punt, maar we kunnen het wat dat betreft hier nu ook voor kennisgeving aannemen. Ja. Maar, <laughs> ik wil u met alle flexibiliteit pogen daarin een vraag te lezen, maar het gaat niet lukken vanavond. Goed. Iemand anders nog? Dan is. De wijze van afdoening al dus besloten. Het verslag van de vergadering van 20 december 2016. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Dit is uw laatste kans. Je kijkt rond, dat is niet het geval. Dan dank ik de gravierende verslaglegger. Zijn ze vastgesteld? Ik Houdt u voor dat daarmee deze vergadering zijn of haar einde nadert. Ik weet dat niet helemaal zeker meer, maar het gaat tot een einde komen. Ik wijs u erop dat u dient uit te loggen. En gelet op het feit dat er vier mensen zijn geïnstalleerd, nodig ik u alle uit om in de kantine een drankje en een hapje te nemen, inclusief de publieke tribune. Nogmaals, dank voor uw inzet en wel thuis.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 Het zal je kind maar wezen, jee, jè, jè, jè Het zal je kind maar wezen, jè, jè, jè, jee. Het zal je kind maar wezen, jee, jè, jè, jè En dat het me hippe vogels zijn dat zullen ze weten Zo kent ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders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 Hoorde ik, Alles mag vandaag de dag Ik zie wel eens foto's in de lach En denk dan bij me eigen Hoe durft een mens vandaag de dag Nog kinderen te krijgen Nee, yes. Het zal je kind maar wezen Ja, ja, ja, ja Het zal je kind maar reizen, Ja, ja, ja, ja Het zal je kind maar reizen. Ja, ja, ja, ja. Pies! Ja, dat waren de laatste raadsvergaderingen op Zierf en Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Het zal je klinken, maar wezen. Ja, ja, ja, ja. Het zal je klinken, maar wezen. Yeah, het het uh, laatste kwartier, zat ik nog op met uh, muziek. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maar gaan we er ook vandoor? Nu hier is de DNCE, Cake by the Ocean. Dit no. is DNCE, Cake by the Ocean.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 DNC Cake by the Ocean. Live op CFM Zandvoort. Met. Uh, is. Uh, even kijken op mijn klokje. Het is nu tien voor uh, tien. Ik denk dat we nog drie nummers gaan draaien en dan uh, stop ik er ook mee. Dan heb ik het wel, ik er wel voor gezien voor vanavond. Dit was uh, DNC Cake by the Ocean. Ik heb zelf een uh, prachtig nummer. En uh, in de hoop dat het uh, morgen de zon beter meer gaat schijnen. Dit eh I'm in Rosel, sunny shining. Hier op CFM Zandvoort. Hard for given, hard for get you. You, you, you in our hands. Castles made of sand. Listen, no regrets. Hier op CFM Zandvoort. On our way. En dan zit het er alweer op. Nog één laatste nummertje. En dan ga ik er weer vandoor. Maar dan sluit dan ook uh, af met een oude bekende. Vooral voor de jeugd. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dat is namelijk het uh, volgende nummer. En dan vraag ik, hoe lang moeten we nog? Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Korloon Irene, drie ik minuten. Ik wil bed wel rusten. Nee, dat kan niet. Geef nou niet toe.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 Dag, dag, nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, even helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. We dus staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? We komen er wel, samen naar het slot. Oh, ik moet plassen. Nee, echt eerlijk waar. Hou het maar op, hoor. we zijn nog niet waar. Oh, ik ga grillen.